10 uur. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. De Nederlandse economie is in het afgelopen derde kwartaal gekrompen volgens de eerste voorlopige cijfers van het CBS is de krimp 0,3%. Financieel redacteur André Meijnema vertelt hoe de economie ervoor staat. Niet zo best. We hebben een kwartaal op kwartaal krimp van 0,3 procent. En daarmee staan we met één been in een mogelijke recessie. En dat betekent dus dat wij het stukken minder hebben gedaan... dan onze omringende landen. Want we kregen uit Duitsland vandaag een cijfer... en vanuit Frankrijk vandaag een cijfer van beter dan verwachte groei... van de economie daar. Maar bij ons is een krimp van 0,3 procent. Tegenvallende cijfer in Nederland heeft te maken met lagere uitgaven... van consumenten, een bescheiden groei van de uitvoer... en lagere overheidsuitgaven. Ook stagneert de banen... Groei. De consumenten gaven minder uit aan kleding en schoenen, er werden minder auto's gekocht en er werd minder uitgegeven in de horeca. De laatste krimp in Nederland was in het tweede kwartaal van 2009. Minister Schippers waarschuwt de tandartsen dat ze forse prijsstijgingen niet zal accepteren. Vanaf januari gelden geen maximumtarieven meer voor behandelingen bij tandartsen en orthodontisten. Het doel van het experiment is de concurrentie te bevorderen, waardoor de prijzen omlaag zouden gaan. Maar er zijn signalen dat de tarieven in januari juist flink hoger worden. Dat accepteert de minister niet. Dan wordt het experiment van vrije prijsvorming gestopt... voordat het is begonnen, laat ze weten. De proef loopt in principe drie jaar, maar kan tussentijds worden stopgezet... als blijkt dat tandartsen misbruik maken van hun vrijheid. Eredivisieclub FC Utrecht heeft over het afgelopen seizoen... een verlies geleden van ruim 9 miljoen euro. In dat cijfer zijn niet de opbrengsten opgenomen... van de transfers van de spelers Vorm, Strootman en Mertens. Die staan pas volgend jaar in de boeken. Directeur Wilco van Schaik maakt zich zorgen... maar hij is niet geschrokken van het verlies. Nee, ik zag ze wel aankomen. Uh, alleen is het natuurlijk wel een, een ontzettend groot bedrag... en een heel negatief resultaat waar je, waar je over praat. Als je dus, ja, zeg het maar even hardop... 9 miljoen meer uitgeeft dan er binnenkomt... dan kun je wel uh, zeggen dat dat uh, zorgen maakt. Vorig jaar boekte Utrecht een verlies van 5 miljoen. personeel van FC Utrecht krijgt, krijgt vanavond te horen... wat de gevolgen zijn van het nieuwe miljoenenverlies. De club heeft forse bezuinigingen aangekondigd. Dan het weer nog, eerst nog mist. Vanochtend in het zuiden zon, later ook in het midden van het land. In het noorden blijft het op verschillende plaatsen bewolkt en mistig. Temperatuur 9 graden in het zuiden en 1 of 2 graden in het noordoosten. En dit is de ANWB verkeersinformatie met nog een paar opvallende files. Zo staat er op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven... bij de afwit Buddel nog twee kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstoken dicht Nederland. Het verkeer wordt er over de vluchtstrook geleid... En het is nog vrij druk voor de tijdstip richting Amsterdam, 100 mil op de A8, nog 6 kilometer voor Knopend Koenplein. Dat geldt ook voor de A9, ook 6 kilometer langzaam rijden tussen Bevenwijk en Knopend Raasdorp. En richting Utrecht is het nog vrij druk op de A28, daar staat tussen Nijkerk en Leuze nog 7 kilometer. Een idee over uw vermogen en het verhaal erachter. Elk vermogen heeft een verhaal.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 Een bank met ideeën. Geniet u ook van koeien in de wei? Als dieren worden opgesloten in een megastal... komen ze nooit meer buiten. Dat laten we toch niet gebeuren? Trek de politiek over de streep. Doe mee met Milieudefensie op dierenindewei.nl. Ik teken, Martin Gaus. Goed, twee paar skis. Eén snowboard, drie skipakken. Dat is dan 3112 euro. En dan krijgt u dit schitterende ski-kort er helemaal voor niets bij. Bij ABN AMRO krijgen klanten echte korting. Iedereen met een betaalpakket krijgt 20% korting op een doorlopende reisverzekering. Dat is een van de vele voordelen van je verzekeren bij je eigen bank. Kijk op abnamro.nl slash verzekeren. Verzekeren anno nu doe je bij de bank anno nu. ABN AMRO. Doei. Tabi. De maartsel. Tot ziens. Houdoe. Groeten. Aju's. Nederland heeft afscheid genomen van de strippenkaart. Wij reizen nu allemaal met de OV-chipkaart.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 KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. De Nederlandse economie krimpt in het derde kwartaal van dit jaar met 0,3%. Een oud-bankier klapt uit de school over de perverse werking van bonussen. De fouten van het systeem zitten erin dat mensen die risico's nemen... Uh, wel een bonus krijgen als ze iets goed doen, maar nooit worden bestraft als ze iets slecht doen. Dus ja, je, wat je aanmoedigt is risicogedrag. Heeft het Oranje van nu, dat vanavond tegen Duitsland aantreedt, nog iets met 74, weet u nog? En het ochtendhumeur van Stefan Stassen. Het is 6 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen, Nederland. De Nederlandse economie heeft het niet goed gedaan in het derde kwartaal. 0,3% krimp. En het tweede kwartaal stond op nul. Dus met andere woorden, stilstand. Hier aan tafel Lex Hoogduin. Die was directeur bij de Nederlandse Bank. En nu hoogleraar Monetaire Economie. Hoe moeten wij dit zien? Staan wij met één been in een recessie? Nou, dat gaat misschien wat, uh, wat snel. Uh, je moet altijd uitkijken met uh, cijfers voor één kwartaal te overinterpreteren. Ja. Uh, het is één maakt geen zomer. Maar het zijn wel en twee kwartaalrijs, maken maakt het nog geen winter. Maar het beeld van de Nederlandse economie, als je even alleen naar de Nederlandse economie uh, kijkt, uh, is inderdaad een, van een economie die, die uh, aan het vertragen is. Nu zelfs een kwartaal uh, krimp uh, laat zien. En dat is inderdaad eh, niet goed. Uh, ik zeg kijk uit met overinterpreteren, omdat om ons heen... Ja. De grote landen Duitsland en Frankrijk. Uh, en dat maakt het een beetje verwarrend. Uh, ju juist uh, meevallende cijfers uh, laten staan. Die uh, staan licht zien. in de plus. 0,5% in Duitsland groei. En uh, 0,4% in Parijs aan omstreken, zei ik uh, daar straks al. Um, ja wij, Dat waren altijd communicerende vaten, toch? De Nederlandse economie en de Duitse economie. Als het goed gaat in Duitsland, gaat het hier ook goed. Omdat Duitsland onze belangrijkste exp exportpartner is. Dat, dat, uh, dat is zo en dat is nog, nog, nog steeds uh, zo. Alleen dat gaat niet uh, in het detail van ieder kwartaal op. Uh, Nee. Dus ik denk dat je altijd uh, moet proberen het grotere plaatje uh, te zien. En ja, dan bevestigt dit uh, toch met alle onzekerheid die, die blijft hangen... dat uh, ja, de Nederlandse economie aan het uh, vertragen is. Dat dat uh, met, met, met alle waarschijnlijkheid uh, consequenties zal hebben... ook voor de begroting. Uh, en dat het moment dichterbij komt... Ja, dat uh, de overheid zich serieus moet gaan afvragen uh, of er niet extra... We zal moeten worden. Ik ja. denk dat het verstandig is. Dat vond ik eigenlijk al, ook al voor deze cijfers. Maar deze cijfers bevestigen dat: om eens na te gaan denken wat je gaat doen op het moment dat je door die grens heen gaat... die de overheid heeft afge, afgesproken. Dus niet nu al gaan bezuinigen, maar wel nu al gaan nadenken... wat ga je precies doen op het moment dat je door die grens heen gaat. Welke dat, grens? Uh, de overheid, uh, dit, dit kabinet, heeft een, een wat we dan noemen het tijdpad uitgezet... voor ja. het terugdringen van het financieringstekort. Daar zijn die 18 miljard uh, bezuinigingen voor. Ja. Ze hebben afgesproken dat als er tegenvallers zitten op dat tijdpad... dat ze niet onmiddellijk extra op de rem uh, gaan staan... Maar als die tegenvaller leidt tot een tekort dat groter is dan 1% ja. afwijkend van het tijdpad... dan moet er extra bezuinigd worden. Ja. Nou, daar zijn we nu nog niet. Nee. Uh, er is nu een, een 0,2% zit men daar overheen. Maar als de economie gaat tegenvallen, ja. en nou ja, daar zijn nu toch uh, aanwijzingen voor... Ja. Ja, dan kun je heel snel die buffer die er nog is ten opzichte van die grens opgebruiken. En ik zou zeggen, wacht niet te lang met nadenken wat je dan... Doet, ga dus nu niet in paniek op dit moment al bezuinigen. Maar denk wel nee. na, stel, stel dat we er wel doorheen gaan. Ja, maar uh, goed, wat doe je dan? Ja, maar als je extra gaat bezuinigen... betekent dat mensen, uh, burgers, consumenten dus nog minder gaan uitgeven. En een van de oorzaken, begrijp ik van het Centraal Bureau... voor de statistiek voor deze krimpcijfers... is dat mensen minder auto's hebben gekocht, kleding, schoenen... dat soort dingen. Met andere woorden, consumenten geven minder geld uit. Ja, dat is, uh, en dat is altijd het eeuwige uh, dilemma... Uh, als je, als je bezuinigt, dan, dan, dan, dan kost dat op zichzelf wat. Ik ben niet van de school die zegt... bezuinigen is goed voor de groei, dat, uh, dat kost wat. Ja. Maar de Nederlandse economie uh, is in een situatie terechtgekomen... na de kredietcrisis... Ja, dat we uh, ook te hoge overheidsschulden hebben... dat ja. we ook op allerlei andere, uh, in allerlei andere sectoren ja. de buffers hebben opgebruikt. Ja. Die buffers moeten worden uh, hersteld. En dat... Uh, dat ja, dat kan alleen maar door ook uh, te bezuinigen. Dat kost wat. En dan moet ja. je wel een goede balans vinden... Ja. tussen het de, de, de tempo waarin je bezuinigt... Ja. Uh, en het uh, tempo waarin je de buffers herstelt. De economie is ook een kwestie van vertrouwen, zal ik maar zeggen. Ja. Um, nou, wil ik u even een reactie voorhouden van Maxime Verhagen... die is minister van Economische Zaken en vicepremier in het kabinet. En ik citeer hem nu in reactie op de cijfers van vanochtend van het CBS... Het vertrouwen van ondernemers en consumenten heeft een fikse deuk gekregen. Dat zullen we de komende tijd gaan voelen. De scène voor de economie staan op oranje. Wat betekent dat? Staan op oranje. Dat betekent in normale mensentaal, we staan met één been in een recessie. Nou ja, ik weet niet wat hij precies bedoelde toen hij zei: staan op, uh, staan op oranje. Oh ja, je hebt uh, een rode uh, het... en in oranje. Ja, nou. <laughs> <laughs> ja, dus uh, in zijn beeldspraak, uh, die lijkt voor, voor zijn uh, rekening. Maar. Het is, het is heel duidelijk, uh, de Nederlandse economie is aan het uh, vertragen... en is ja. de verkeerde kant op aan het uh, bewegen. Wat ja. hoop geeft nogmaals, dat is dat in de buitenwereld ja. uh, dat meevalt. En dat is een buitenwereld waar mij, me, waarmee wij heel erg zijn verbonden. Maar, maar dan ik u... vind dat we inderdaad... Uh, uh, rekening moeten houden ja. met, dat dit, uh, met dat dit doorzet... op de manier die ik net, net aangaf. Nou, daar had ik het net over vertrouwen... en het uh, uitgavepatroon van consumenten. Dat is een van de oorzaken. Uh, wij drijven ook veel handel, niet alleen met uh, Duitsland... maar ook met Italië bijvoorbeeld. Vijfde exportland uit mijn hoofd. Uh, 20 miljard exporteren we uh, daar naartoe... of verdienen we aan de export in ieder geval. Nou, als Italië op zijn gat ligt, om het maar plat te zeggen... is dat ook een van de redenen dat die financiële crisis dus nu aan het overslaan is op onze Nederlandse reële economie. Ik denk, dat, het, ik denk dat, dat er inderdaad een heel direct effect is... van de financiële crisis. En vooral ook van de manier waarop er tot nu toe mee om is gegaan... op wat we de reële economie noemen. En ik denk dat het grootste effect... misschien niet eens is het effect dat u noemt, dat zeker ook, ook speelt... maar het grootste effect is inderdaad de aantasting van het vertrouwen... en de onzekerheid over of het wordt opgelost en hoe het wordt opgelost... Dat maakt uh, bedrijven onzeker. Die stellen beslissingen uit. Die wachten, gaan afwachten. Maar in Duitsland dat... kennelijk niet. En in Frankrijk. En Frankrijk is een nog grotere zorgenkindje dan Nederland. Beduidend uh, zou ik ja. zeggen. En met al die banken die hebben geïnvesteerd in waarde papieren in al die zwakkere uh, landen. Dat geeft enige hoop dat, dat zeg maar, uh, we niet hetzelfde soort effecten zullen zien als na de, de ondergang van Lehman Brothers. Want toen had je iets soortgelijks. Toen werd er ook een heleboel onzekerheid gecreëerd. Ja. En dat leidde toen tot, tot een hele snelle omslag van de economie. Ja. Dat zien we nu. Uh, gelukkig nog niet als je wat breder, uh, wat breder kijkt. En misschien uh, gaan we dat nu ook uh, niet zien. Maar we moeten hier, de, de herhaal ik wat ik zei. Eens zwaduw maakt uh, nog geen zomer. Als je naar de Duitse en de Franse cijfers kijkt. Het is wat dat betreft nog heel erg. Pril. Uh, heel, heel, voorzichtig. Erg, heel erg pril. En ik denk dat, het, uh, dat je er niet op mag rekenen. Dat als, als uh, het uh, uh, oplossen van de crisis. Uh, ja, het, maar tijd en tijd blijft uh, kosten... dat ook ja. niet in landen als Duitsland en Frankrijk... dat op een gegeven moment toch tot uitstelgedrag gaat leiden. Als ik u nu vraag uh, een reële prognose te geven uh, voor de komende, het komende kwartaal... kan het dan zijn dat onze economie weer een beetje bijtrekt... doordat de Duitsers en de Fransen groeien? Of zullen we daar ook zien dat de economische groei... vanwege alle onzekerheid in Europa afneemt... en dat wij dus een twee kwartalen op rij in de min staan... plus een kwartaal op nul... Ja, dan zit je in een recessie, toch? Heb ik altijd geleerd. Ja, dat, uh, dat, dat technisch noemen we dat een recessie. Als je twee kwartalen uh, met een min hebt. Dus als wij nu nog één min hebben, dan spreek je van een recessie. Nou ben ik zelf uh, niet, zo, niet zo heel uh, precies erop of het nou al een recessie is. Uh, als de groei uh, laag is, dan, ja. voel, dan voel je dat of het nou precies een recessie is of niet. Ja. Uh, uw eerdere vraag van ja, waar gaat het heen het volgende kwartaal... dat is... Uh, niet precies te uh, voorspellen. Het is, is inderdaad mogelijk dat je een beweging uh, precies tegengesteld krijgt... dat wij wat herstel krijgen en dat Duitsland en Frankrijk uh, achteruit gaan. Dat is eigenlijk ook niet de meest interessante vraag. De interessante vraag is, als je nou nog wat verder vooruit kijkt... gaan we dan uh, uiteindelijk... Uh, ja, gaat de groei wat verder vertragen in heel Europa? Want uiteindelijk lopen we allemaal met elkaar op. Daarvoor zijn we uh, zo, zo verbonden. Ja. Of uh, blijft, het, blijft het beperkt tot een, ja, een klein dipje in de, uh, in de groei? En dat zal heel erg afhangen uh, van of we erin slagen... Uh, die, die, die schuldencrisis onder controle te krijgen. En dat is heel moeilijk te voorspellen op dit moment. Ja, en die cijfers die zullen we dan in januari weer zien... als we de cijfers van het vierde kwartaal... het afsluitende kwartaal van dit lopende jaar op een rij kunnen zetten. Komt. Lex Hoogduin, ik dank u zeer voor uw komst. Graag gedaan. Gehouden, Pauze de kopjes. Occupy, we ze zijn gekomen om te blijven op het buursplein in Amsterdam tegen de bodenissen met al zonder gouden handdruk. We maken inderdaad nog een kans als we zelf al geen pensioen meer hebben straks. Deze week in Goedemorgen Nederland. Why Occupy. Kern van de zaak is dat we met z'n allen gewoon extreem veel te veel geld geleend hebben. Terwijl in Amerika, dames en heren, de demonstranten van de Occupy beweging worden weggeveegd van de pleinen die ze bezetten is het beursplein in Amsterdam precies een maand nu bezet vandaag. De demonstranten zijn kwaad op de banken, kwaad op het financiële systeem. Exponent van wat er mis is, de bonussen die bij banken nog altijd worden uitgedeeld... hoort u in deel 2 van Why Occupy, gemaakt door Harm van Attenveld. Eerst mensen ontvlaan, bonussen of zonder gouden handdruk. Als je op het Buursplein in Amsterdam over de banken begint... maak je bij de demonstranten van Occupy veel los. Dus je hebt wachtgelden, je hebt gouden handdrukken. Die gereikultuur, die gereikultuur. Wat we fout hebben gedaan, is dat we een sector hebben gecreëerd... die veel te veel risico mocht nemen. Kilian Wawo maakte tien jaar deel uit van die financiële sector. Tot 2010... Werkte hij bij ABN Amro als senior personeelsmanager West- en Zuid-Europa? Hij schreef er het boek Bonus over. Compleet met schuldbekentenis. dat, dat iedereen eigenlijk die, die werkzaam was in die sector. en ik ook wist dat dit sy systeem niet duurzaam was. Belangrijke oorzaak: bonussen. Um, ik denk dat er zo'n 300 mensen waren. die hogere bonussen kregen dan de raad van bestuur. Uh, Wat kreeg de raad van bestuur? Nou, ik denk 7 ton of zo. 7 ton? Een miljoen. U werkte ook nog bij ABN AMRO toen ze net aan het staatsinfuus kwamen. Ja. Eind 2008, begin ja. 2009. Ja. En de bonussen, wat gebeurde dat toen eh, u plots van de staat was? Ik, ik had verwacht dat er een grote verandering zou komen, ook beleidsmatig. Maar die heb ik niet kunnen zien. Die is er niet geweest. En zo is de manier van werken bij de bank nog precies hetzelfde. En de manier van personeelswerving ook. In ieder geval tot januari 2010, toen Kilian Wabou Abian Amro verliet. Waar je met name naar kijkt bij commerciële mensen... is dat je ervoor zorgt dat ze hun targets halen. Dus dat ze gewoon uh, geld binnenbrengen. De cao's die zitten zo in elkaar dat je met medewerkers... aan het begin van het jaar afspreekt dat je, wat ze aan het einde van het jaar gaan opleveren. Dus je, je maakt aan het begin van de periode de afspraak... hoeveel hypotheek iemand verkoopt, hoeveel spaarproducten, et cetera. Uh, en een bonuscultuur ziet er zo uit dat je uh, dus aan mensen vraagt... om een bepaalde hoeveelheid producten te verkopen... En ze gaan zich dus alleen maar richten op verkoop. En dat klinkt heel logisch, alleen als je heel veel producten verkoopt, kun je ook bezig zijn jezelf op te blazen. Oftewel, je kan ook te veel risico nemen. En er werd veel risico genomen, bijvoorbeeld bij het doen van overnames, zoals van het Italiaanse Anton Veneta. Lilian Wawu stond al destijds met zijn neus bovenop. Nou, bij Anton Vennet, allemaal mensen die geen Engels spraken. <laughs> dus uh, veel hadden we daar eigenlijk helemaal niet te zoeken. Maar, het, het is maar waarom een, ging de bank daar toch naartoe? De, de behoefte aan een nieuwe thuismarkt was de officiële lezing. Achteraf denk ik dat het een, gewoon een te groot risico was om uiteindelijk nog de grootste te worden. De grootste wordt ABN AMRO niet. In 2008 gaat het falikant mis. De bank Lehman Brothers in Amerika gaat failliet. De wereld duikt in een financiële crisis. Met miljarden injecties houdt de staat de banken op de been. Ja, ik vond het wel een hele pijnlijke situatie... omdat we eigenlijk allemaal in de financiële sector al wisten... dat er veel te veel risico's werden genomen. Maar sinds de bankencrisis van 2008 is al volgens de voormalig personeelschef bij ABN AMRO... in die financiële sector weinig veranderd. Er gebeurt wel wat en er zijn wel wat richtlijnen. En het is allemaal wel wat minder dan het vroeger was, dat is waar. Maar de echte kern van het verhaal... dus de, de, de, de torenhoge targets gekoppeld aan bonussen... waarvan iedereen toch wel doorheeft dat je dat niet moet doen... die bestaan nog steeds. De, de fout van het systeem zit erin dat mensen die risico's nemen... Uh, wel een bonus krijgen als ze iets goed doen... maar nooit worden bestraft als ze iets slecht doen. Dus... Ja, je, wat je aanmoedigt is risicogedrag. Ja. Maar dat doet de bank willens en wetens. Eh, want ze weten wat het gevolg daarvan is. Doen ja. ze dat nog steeds? Ja. ja, dat doen ze nog steeds. Waarom doen ze dat nog steeds? Er is tot voor kort althans echt een onvermogen om in te zien dat er iets mis is met het systeem. En voor zover ze inzien dat er iets mis is, willen ze niet echt dat er iets aan verandert. Dus maar goed, die banken die staan toch onder toezicht? En we hebben toch een Tweede Kamer die zich daar tegenaan ja. bemoeit? Ja, het, gaat, het, het, het verbaast mij over hoe langzaam het inzicht komt. Welk inzicht? Beschrijf het eens dus voor onze Kamerleden. Het inzicht dat, dat er als er te grote risico's worden genomen, dan dat anderen de rekening betalen. En dat is natuurlijk niet zo bij een normaal bedrijf. Dat als je fout maakt in een normaal bedrijf, dan val je gewoon om. Maar dat ziet de Kamer toch wel? Ja, ik, ik, ik moet zeggen, uh, uh, in abstractie wel, maar de conclusie dat er dus iets moet veranderen... Die is. Wat moet er veranderen? Nou ten eerste, het aanzetten van mensen tot risicovol gedrag, dat moet echt veranderen. Dus het, het, en dat is dan met bonussen en met targets. En die bonussen en targets worden uitgekeerd over resultaten... die worden geboekt in een relatief korte periode. En daarom gaat het volgens de oud personeelschef vaak mis. Meneer uh, Mariani, dat is uh, de topman van Dexia. Die heeft vorig jaar zes ton bonus gehad. Um, en met de kennis van nu weten we dat die tent is omgevallen. Maar ja, die, die man die zit met zijn zes ton ergens uh, in Zuid-Frankrijk. Dus je moet mensen niet zes ton geven op basis van een performance over twaalf maanden. Dat moet je gewoon niet doen. Dat is, dat is nooit reëel. U heeft dat onderzocht ja, ik heb toen u daar werkte en, precies en daarom bent u weggegaan bij omdat, het, omdat het niet klopt, ja. En toen u uw resultaten presenteerde aan de mensen die om dat rapport hadden gevraagd... wat was toen de reactie? Ja, nou, eigenlijk ontkenning. Uh, de, de, de, de wil om van binnen uit het systeem te veranderen is er want, gewoon niet. Want ze kregen allemaal natuurlijk ook een bonus. Ja, en toch is het, uh, ging het niet zozeer om het geld, denk ik alleen maar ook... Uh, nee, het is niet alleen om het geld alleen, maar ook gebrek aan zelfinzicht. Ik denk dat dat het is. Uh, het is een zeer gesloten cultuur. En toen dat in Amsterdam begon, toen dacht ik... Hey, dat moeten we hebben. En toen hoorde ik dat dat globaal werd. Ik dacht, en daar doe ik het mee. En ja, toen wist ik niet anders. Toen al... bent u helemaal van Roermond naar hier gekomen. En nu heeft u heeft twee hondjes meegenomen. Ja. En we staan voor uw huisje, dit koepeltentje. Ja. Hoe ja. bent u? Ik word zondag 60. Wat is het charmante van deze beweging? Bij voetballen, je tref je voetballiefhebbers. Bij muziek, bij klassieke muziek, je tref je klassieke muziekliefhebbers. Hier tref je mensen die betrokken zijn bij het maatschappelijk leed... Wat aangedaan wordt door alleen maar die grijkelt, die grijkelde. van Attenveld vanaf het beursplein in Amsterdam. Morgen in Why Occupy het alternatief voor de grootbanken, de kredietunie. Die dat wil doen wat grote banken niet meer doen. Namelijk geld lenen aan kleine ondernemers. Als de banken het niet meer doen, dan moeten we het zelf doen. Dat is morgen en tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom op Goedemorgen Nederland. Het Straks heeft het oranje van nu dat vanavond aantreedt tegen die mannschaft... eigenlijk nog iets met het trauma van 74. Maar eerst het ochtendhumeur van Stefan Stassen. Ik wil het graag even hebben over het uh, Po-nieuws van, van uh, Pound. Uh, nee, Pound, zo heet het, Pound. Hoe dan ook, ik wil het graag hebben over het Ponyuws. Uh, dat is toch een beetje, klein beetje teleurstellend, met alle respect natuurlijk. Uh, je hebt namelijk die jo Janneke, die doet het hartstikke leuk, daar niet van. Maar ze heeft toch niet dat speels-erotische, dat gevaarlijke, dat ze wel probeert uit te stralen. Het blijft jo Janneke en dat speelt speel je gewoon niet weg. En dan heb je nog uh, zo'n verslaggever met een hele zware bril. Ja, dat blijft toch een beetje een stand-up comedian zonder publiek. Met alle respect natuurlijk ook weer. En dan heb je die man achter de desk. Ik denk altijd dat hij die Diederik Svezi heet, maar zo, zo heet hij helemaal niet. Die doet enorm zijn best, maar hij heeft ook weinig in huis. Dat is toch een beetje een, uh, een windtij. En dan heb je Rutge. Ja, Rutge is wel een fenomeen. Van zichzelf helemaal niet grappig. Maar elke politicus begint zonder dat Rutge ook maar een vraag heeft gesteld... al te lachen. En dat is wonderbaarlijk. Het lijkt wel of ze denken van nou ik lach maar... want anders smeert hij vannacht mijn lippen in met tandpasta. Of gooit hij mijn jas in de wc. Of uh, laat hij me stiekem struikelen... als ik met mijn zware tweede kamertas de trap op loop. Ik had vroeger op de basisschool was ook zo'n jongen die die Joep. Nou die kon je maar beter te vriend hebben. En het vervelende is wel dat ik sinds die tijd altijd bij Joep denk aan die Joep. Dat is heel jammer. En dat heb ik dus nu sinds Spoonnieuws heb ik dat dus met Rutger... Ik dacht bij Rutger altijd aan uh, Rutger, mijn beste vriend van de brugklas. Of aan Rutger Kopland, de dichter. Uh, maar nu denk ik dus de hele tijd aan Rutger van Castricum, want uh, zo heet hij. En ik wil heel graag, met alle respect natuurlijk uh, voor deze laatste Rutger... ik wil hem heel graag uit mijn uh, systeem wissen. En op het gevaar dat hij mijn banden lek prikt, uh, want hij haat natuurlijk gedichten... Uh, lees ik nu toch een gedicht voor van Rutger Kopland. Ga maar liggen. Ga maar liggen, liefste, in de tuin. De lege plekken in het hoge gras. Ik heb altijd gewild dat ik dat was. een lege plek voor iemand om te blijven. Zij Stefan Stassen. Morgen de buur van Koos Postema. Working out, fit. Pretty soon I'm gonna quit. Smoking for my AIL got a car, got some clothes, DVDs from HBO, all I need for my sale, what's gonna happen when it feels like love again for the first time, for the first time, I'm making my way back down the long line, such a long line. out on the street Ever yeah, someone that I meet Just another head in the road Back and forth, slipping through Use my secret in the moves Got to keep from getting close What's gonna happen when It feels like love again for the first time First time I make my way back down the long line, such a long line. And it feels like love again for the first time, for the first time in a while. It's been a while. Pitch the tent and pay the bills. Tiny matters matter till the moon is full. Explodes Then you left all alone With both cracks And laundromats I swear I'm never going there What What's gonna happen when What You push the button and Time, for the first time I'm in my way back down the long line Jolien Vallard, love you for the first time. Uh, het is vier minuten voor half elf, uh, dames en heren. Vanavond kwart voor negen, Duitsland-Nederland natuurlijk. En daar zijn dan ook meteen weer alle clichés. Een wedstrijd met een bijzondere lading. De verloren WK-finale van 1974. De heroïsche overwinning van 1988. Het spuugincident, de vuller 1990. En zelfs de Tweede Wereldoorlog, het komt allemaal voorbij. Vraag is, wat heeft de huidige Oranje-formatie uh, eigenlijk nog met die trauma's uit het verleden? Auke Kok, goedemorgen. Goedemorgen. Auteur van uh, Wij waren de Beste over dat WK van 74... en van Wij hielden van Oranje over dat gewonnen EK van 88. Nou, het antwoord op de vraag. Uh, ik denk uh, niet in de directe zin van het woord dat ze daar heel erg mee uh, bezig zijn. Maar het is wel zo, en dat viel mij het vorig jaar tijdens het WK in Zuid-Afrika... toen we, we immers naar de finale gingen ook al op dat uh, deze generatie toch nog wel, hoe jong ze ook zijn... Uh, behoorlijk is opgezadeld met historisch be besef. Dus dat is op, op een bepaalde manier ook wel weer hoop, hoopgevend. Ja, op gegeven in welke ja. zin? Nou ja, dat, omdat, we toch, omdat ze kennelijk weten van het, van het verleden. En dat is enige historisch inzicht, is wel, is wel goed natuurlijk. Hè? Ja, hoogtepunt van de spanning tussen de buren, zal ik maar zeggen, was natuurlijk 74. Hè? De... Dat was hoogtepunt, en of, of het dieptepunt, het is maar hoe je het ziet. Ja. en uh, maar in ieder geval, dat hebben we toen met z'n allen heel uh, moeilijk kunnen verkroppen, dat we toen verloren in die finale. Ja, ook een beetje en... onze eigen schuld hè? Het was voor een deel ook al zijn schuld en, en in die aanloop, dus in de, in de loop van de jaren 80 werd er als het ware dat, dat, dat verlies van 74 steeds erger om, om een aantal redenen, zowel sportief want die Duitsers gingen maar door met dingen winnen en wij wonnen toen naast niks. En, en het, die wrok werd alsmaar groter en dat, ja, dat culmineerde toen op, op die 21 juni 1988, waarschijnlijk weet je ook nog precies wat jij toen deed, toen ja. vlak voor tijd scoorde. Zeker. Ik ook. Ik rolde over de grond. En jij? Ik, ik sprong op de bank. Juist. En we, en we deden allemaal uh, gek en idioot. En het was een soort bevrijdingsdag alsnog. Ja. Want we hadden de Duitsers eindelijk verslagen. Er ging golf van, van, van euforie door, door het land... die we ons nu eigenlijk nog maar amper kunnen voorstellen. Ja. En, toen in 90, en we dachten dat we van het trauma af waren, maar in, in 1990 gingen we weer heel raar doen met dat spugen naar uh, Vuller en zo wat, en ja. je, wat je net aanstipte. En dat is eigenlijk daarna, toen Duitsland uh, uh, zich herenigde, maar eigenlijk toch best een fatsoenlijk land bleek te zijn, toch eigenlijk een hele nette grote buurman ebpte dat ook weg. Ook ja. omdat ze op voetbalgebied eigenlijk veel minder wonnen. Ja. Dus dat hielp, dat hielp ook weer met die uh, rancune van ons. En eigenlijk inmiddels in de nieuwe eeuw is het toch gewoon, ja, is het eigenlijk een heel groot, uiteraard onze grote machtige buurman van, van wie het. L lekker is om te winnen. Ja. En andersom, en, hebben die Duitsers winnen, dat soort emoties ook? De Duitsers ook? is nog net wat mooier dan winnen van België. Ja. Maar die spelers die dat vanavond hopelijk uh, voor ons gaan doen... die, die, die weten dondersgoed van dat uh, verleden af. Dus het is ook voor hun een, een, toch wel in, een beetje een uh, beladen avond. Ja. Grote vraag is of Wesley Sneijder meedoet... nadat hij op zijn kuit werd getikt gisteren ja. tijdens de avondstraining. Nou goed, dat moeten we nog even afwachten. Kijken of hij fit genoeg is. In ieder geval is die wedstrijd vanavond kwart voor negen... Duitsland-Nederland. Jij gaat kijken, neem ik aan, Auken. Ik ik ga zeker kijken, met pindas en bier. Zoals het hoort. Yes. <laughs> Dankjewel. Oké, okay, graag gedaan. Bijna half elf, dames en heren. Meer informatie vindt u op kro.nl. Hadi Goedemorgen, Sven. Uh, we gaan het vandaag hebben over de ziektekostenverzekering. Want die envelop komt weer in de bus. En dan moet je voor beslissen of je wil verlengen of niet. En de consument heeft macht. Je weet, ik hou van krachtige en machtige mensen. En iedereen die luistert, die heeft veel meer macht dan ze denken. Daar gaan we onder andere over praten. En over medicinale wiet. Want ik kreeg een mail van Jan Brandt. En dat is eigenlijk de reden dat dit onderwerp gemaakt wordt. Maar luisteraars, wat ik erg leuk vind... Hij heeft geen slippers aan... Maar wel schoentjes met gaten terwijl het buitenvriest. Hier is de tropische stem van Jan van de Putten. Radio 1, het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het vorige kwartaal gekrompen met 0,3 vergeleken met het kwartaal ervoor. De consumenten en de overheid gaven minder geld uit. En het aantal banen groeide minder. Minister Verhagen zegt dat de seinen voor de economie op oranje staan. Volgens hem krijgt de onrust over Europa vat op de Nederlandse economie. Het ging beter in Duitsland en Frankrijk. De Duitse economie groeide het vorige kwartaal met 0,5 en de Fransen met 0,4 de Eredivisieclub FC Utrecht heeft vorig seizoen ruim 9 miljoen euro, euro verlies geleden. Jaar eerder was het verlies 5 miljoen. De directie noemt die 9 miljoen een ontzettend groot bedrag dat zorgend baart. En minister Schippers waarschuwt de tandartsen... als ze hun tarieven flink opvoeren, zal Schippers dat niet accepteren. Om de concurrentie te bevorderen zijn tandartsen en orthodontisten vanaf januari niet meer gebonden aan maximumtarieven. Maar als ze misbruik maken van hun vrijheid... wordt het experiment gestopt, waarschuwt Schippers. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANWB Verkeersinformatie. De kop van Noord-Holland en rond het Eindselmeer komt nog plaatselijk dichte mist voor. Een opvallende file op de A2 van het Eindhoven naar Maastricht. staat bij Leende 2 kilometer na een ongeluk. Wil zijn inmiddels alle rijstoken weer open. Dit is Radio 1 NTR. Remtime. Rem, Rem Radication. Elk jaar is het weer zover. De zorgpremies stijgen. Waar u ook verzekerd bent, u gaat meer betalen voor de zorg. Wel zijn er grote verschillen tussen de verzekeraars. Op jaarbasis kan het honderden euro's schelen. 19 november moeten alle verzekeraars hun kostenstijgingen hebben gepubliceerd. En dan, luisteraars, dan is uw moment. U, de consument, kunt kijken, vergelijken, overstappen. Uw kracht en uw macht kunt u aanwenden om de zorgverzekeraars te dwingen naar u te luisteren. We hebben sinds 2006 marktwerking in de zorg, kapitalisme, vraag en aanbod. Dus stop met klagen over stijgende zorgpremies, maar kom in actie en gebruik uw macht. Stap massaal over. Mijn vraag aan u is, gaat u dat doen? Bel me dan op 0800 -1 -1 -1, mail naar primtimeapenstaartntr.nl en de tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Welkom bij Primtime. It's primtime. Goedemorgen Jan Brandt. Je hebt me een mail gestuurd. Zou je even willen vertellen aan de luisteraars wat er in die mail ongeveer stond? Ik heb in de mail verteld uh, dat ik uh, uh, een, een probleem heb met de zorgverzekeraar, eigenlijk. Je hebt een Kijk, zeldzaam chronische ziekte. Daardoor ja. heb je altijd pijn. En de ja. pijn, de beste pijnstilling is medicinale cannabis. Dus gewoon wiet. Dat klopt. Ja. En nu wil je zorgverzekeraar dat je het met morfide moet doen... Ja. Maar jij wilt het met wie doen? Ik heb uh, een huisarts, een internist en een endocrino endocrinoloog... die allemaal zeggen dat medicinale cannabis voor mij het beste medicijn is. Dat is ook een feit. En bij welke ik zorgverzekeraar heb... zit je? Uh, ik zit bij CZ, maar elke zorgverzekeraar uh, doet hetzelfde. Pardon? Elke zorgverzekeraar beslist voor jou welk medicijn of welke behandeling voor jou het beste is. Oké, okay, blijf ik... fluisteren Jan. Harika, goedemorgen. Goedemorgen Prem. U bent directeur van ScanWork Systems. Um, dat klopt. U, u hebt een site uh, uh, waarbij u allerlei vergelijkingen maakt. Kunt, kan uw site meneer Jan Brand helpen? Ja, dat denk ik wel. Wij hebben namelijk ook een, een, laat ik zeggen, nog een andere site. Dit gaat specifiek over medicijnen, hè? als ik het goed begrijp. Ja, hij zegt de zorgverzekeraar wil bepalen dat hij aan de morfine gaat, maar hij wil aan de wiet. Oké, okay, ja, nou dat vind ik wat lastig om daar echt een goed antwoord op te geven. Dan zou je denk ik toch per verzekeraar daar uh, wat dieper in moeten duiken. Uh, als, het, als het gaat echt om uh, zeg maar, vergoeding van medicijnen in zijn algemeenheid, dan kunnen wij daar op medicijnniveau wel uh, uitsluitsel over geven in uh, onze systemen. Oh. Maar dit lijkt me wel een, echt een, een vraag die je bij een verzekeraar zou moeten neerleggen. Oké, okay, beluisteraars, we, we staan bij de Erasmus Universiteit. Hoogleraar recht en gezondheidszorgen Martin Buyssen is in de bus. Hij is verbonden aan twee faculteiten, gezondheidszorg en recht, middels het instituut beleid en management. Professor Martin Buyssen, kan Jan geholpen worden, Jan Brand. Hangt er een beetje vanaf. Er zijn een aantal dingen die hij kan doen. Uh, hij zou inderdaad uh, na kunnen gaan via allerlei internetsites... welke verzekeraar die, uh, die vorm van zorg nog, uh, nog aanbiedt. Als dat niet het geval is, dan zou hij uh, juridische actie kunnen overwegen. Maar ik weet niet, en dat is een vraag die ik misschien uh, voor hem heb... ik weet niet of een verzekeraar ooit die vorm van zorg uh, vergoed heeft. Jan, heeft ooit een verzekeraar uh, die medicinale wiet vergoed? Ja... Dan is het zo dat hij, als hij er met zijn eigen verzekeraar, die het altijd dus vergoed heeft, niet uitkomt... dan kan hij naar een bepaalde stichting toe. De stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. En daar kan hij het dus met zijn zorgverzekeraar uitvechten. Oké, okay, er zit een vlieg heel hinderlijk in de bus. Uh, Jan, heb je dat gedaan, dus de stichting heet? SKGZ, Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. Kun je gewoon googelen. En uh, als je dus een geschil hebt met, uh, met je zorgverzekeraar... over wel of niet vergoeden van bepaalde vormen van zorg... kun je het uh, via die stichting opnemen. Dat is een officiële arbiter, een soort van rechter, zeg maar... die heel goed in het voordeel van, uh, van klanten uh, kan beslissen. Jan, heb je dat dan geprobeerd? Dat heb ik nog. Oké, okay, zullen we dan afspreken Jan dat je dat gaat proberen en dat je mij laat weten hoe het afloopt en dan zullen we jouw probleem blijven volgen. Ik ben heel blij dat je me de mail hebt gestuurd, want door jou gaan we vandaag aandacht aan dit onderwerp besteden. Dankjewel Prim. Oké, okay, veel succes. Luisteraars, Jan Brand is al geholpen, <laughs> um, maar gaat u nou overstappen of niet, u kunt mij bellen op 0800 1121 mede naar primtimeapenstaatntr.nl en de tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Ja, dat is van Joy Kinderkamp van 2008. Uh, professor Martin Buissen, Harika heeft dus een hele website die vergelijkingen maakt. Helpen websites van Harika mij als consument? Tot op zekere hoogte. Je kunt heel goed nagaan welke, uh, welke diensten de zorgverzekeraar zelf leveren. Uh, wat, je, wat, je, wat je minder goed kunt kunt weten met behulp van die website is wat de kwaliteit is van de zorg die ingekocht wordt door zorgverzekeraars. Daar hebben heel veel mensen niet echt uh, zicht op. Zelfs de verzekeraars niet. Kunt u even voor mijn voorbeeld? Um, um. Laat me even bij autoverzekeringen, want dat is voor iedereen simpel en duidelijk. Als ik een autoverzekering afsluit en mijn ja. auto heeft schade... dan kan ik naar welke garage ik wil gaan om het te repareren. En ja. sommige verzekeraars zeggen nee, je moet naar specifieke garages gaan. Luist. Hoe is het bij de gezondheidszorg geregeld? Bij de gezondheidszorg is het ook zo geregeld. Je hebt zogenaamde restitutiepolissen. Daar kun je overal uh, terecht voor zorg en jouw zorgverzekeraar die vergoedt dan. Je kunt ook een Natura-polis hebben en dan is het zo dat je aangewezen bent op uh, door de zorgverzekeraar ingekochte vormen van zorg. De, uh, daar moet je dan naartoe. Wat je niet echt goed weet is wat de kwaliteit is van die ingekochte zorg. Dat weet je niet als consument. Maar je, kan de, je hebt toch uh, uh, gezondheidsinspecties en dergelijke, dus ik neem aan dat als ik naar een arts ga voor een kapotte pols en die is ingekocht, dat het wel een goede arts zal zijn. Hij moet voldoen aan uh, minimumnormen, uh, dat, dat is natuurlijk zo. En als hij niet voldoet aan minimumnormen, treedt de inspectie uiteraard ook, ook op. Maar er zijn hele grote kwaliteitsverschillen tussen aanbieders van zorg. En het is heel erg moeilijk, ook voor verzekeraars, om precies in beeld te krijgen hoe groot die kwaliteitsverschillen zijn. En we willen allemaal natuurlijk de beste zorg. Aha, Harry ka directeur van ja. Systems van ZorgPlanet.nl. Hoe ga je hiermee om? Want uh, je gaat vandaag iets nieuws lanceren, vertel. Nou, uh, misschien even inhaken op dat puntje kwaliteit van zorg. Ik, ik ben het eigenlijk wel met, uh, met, uh, met de hoogleraar eens dat dat uh, in geval om te vergelijken heel erg moeilijk is. Uh, consumenten die, uh, die vinden dat een, een bijzonder belangrijk item en in toenemende mate zie je die vragen voren komen. Wat wij nu wel gaan doen, en wij hebben verzekeraars uh, gevraagd om die informatie aan te leveren, om uh, inzichtelijk te maken dat verzekeraars doen op het gebied van kwaliteit van zorg. Zonder dat wij daar nu meteen een uh, waardering uh, aan koppelen. Mm -hmm. Maar we willen dat wel via zorgplannen gewoon duidelijk in beeld brengen. Zodat consumenten gewoon een goed gevoel krijgen bij wat verzekeraar X of Y doet op dat terrein. Mm -hmm. en, en hoe doe je dat? Uh, gaan we, en daarnaast gaan we dus ook uh, heel duidelijk uh, zaken zoals medicijnbeleid, medische selectie, gecontracteerde of niet gecontracteerde zorg. In, uh, in de nieuwe zorgplannen die uh, uh, zeer binnenkort gelanceerd wordt uh, inzichtelijk maken. Oké, okay, maar hoe doe je dat? Heb je echt iemand die al die polissen doorworstelt? Ja, nou ja, het is eigenlijk onze core business. Wij doen niets anders. Wij, wij, wij zijn gespecialiseerd in informatiesystemen. Dan met name op het gebied van zorgverzekering en medicijnen. Dus we hebben rechtstreeks contacten met verzekeraars. En dat is inderdaad letterlijk worden alle polissen doorgespit en doorgeworsteld. En zijn er vragen, hebben wij contacten met betreffende productspecialisten. En dan krijgen wij antwoord. En die informatie wordt uiteindelijk verwerkt in de. Het... Maar Harry, zijn jullie nou kritische volgers van die verzekeraars zoals ze jullie een lengstuk was? Nee, nee, zeker niet. Wij, wij, uh, wij hebben wat dat betreft in die zin wel een eigen verantwoordelijkheid. Wat wij willen is gewoon een uh, goede vergelijkingssite in, in de markt zetten. En uh, dat doen we dan uh, in dit geval op het gebied van, uh, van zorgverzekering, omdat dat nogmaals onze, onze core business is. Oké. Okay. Wij, en wij gaan, wij gaan echt uh, binnenkort met een, een compleet nieuw systeem komen, waarbij wij het uh, consumenten een stuk gemakkelijker maken om zorgverzekeringen te gaan vergelijken. Het gaat niet en sluit met om premie. Uh, maar het gaat ook om uh, uh, dat je een keuze kan maken in uh, vergelijking met je huidige zorgverzekeraar. Of dat je kan zeggen, nou goed, wat, uh, ik consumeer veel brillen, brillenzorg of uh, fysiotherapie. Op, op basis van een aantal zoekcriteria kan je je straks heel snel informatie naar voren krijgen. Wat is binnenkort? Vandaag, morgen, of ja, overmorgen? Ja, ja nou, uh, wij, wij, wij, wij, wij zijn bezig te lanceren, laat ik het zo zeggen. Uh, Met techniek is niet altijd evenwillig, dus uh, ik, ik, ik ben wil Harry niet zeker het... zeggen of wij vandaag losgaan, maar... <lacht> Luister als ik bij Misschien... Harika aan het pesten, want in de voorbereiding zei uh, mijn redacteur dat het vandaag zal beginnen. En ik hoor als de stem, je zit zwaar in de stress hè, Harry, dat het nog niet rond is. Nou ja, de, de laatste nootjes wegen het zwaarst, dat zeggen ze altijd <lacht> en dat gaat u ons ook letterlijk op. Uh, okay. Maar wij gaan echt, heel snel gaan we los. Ik okay. voel, dat is eigenlijk wat ik momenteel kan zeggen. Dus in die zin heb je een beetje een primeur. <laughs> uh, maar echt los zijn we nog niet. Oké, okay, blijf alsjeblieft hangen. Goedemorgen, Charlotte. Ja, goedemorgen. Ik wilde er nog even reageren. Ik vind dat gemarchandeer van die ziektekostenverzekeraars. Ik vind het een walgelijke, ordinaire toestand. Het is pure volksverlakking. Oké, okay, maar Charlotte, mijn vraag aan jou is nu: wat doe je eraan? Ga jij overstappen naar een andere verzekeraar? Never, never. Want ik ben al 30 jaar bij, mijn, uh, ziektekost, bij dezelfde ziektekostenverzekeraar. Ik krijg kortingen op het totale pakket. Welk... Ik vind het, het lijkt er wel de energiemaatschappij. Welke Dat ziektekostenverzekeraar ben jij? Oh, mag ik reclame maken? Nee, je mag alles noemen. Het is vrijheid van informatie. Oké, okay, ik ben gewoon uh, ja, bij de oren. Al 30 jaar? Al 30 jaar en ik krijg kortingen op het totale pakket. Ik ben uitermate tevreden. Af en toe krijg ik nog een cadeautje zelfs. Ik vind het gewoon een ordinaire volksverlakkerij. Het komt allemaal op hetzelfde neer. En, en er zal wel eens een ziektekostenverzekeraar goedkoper zijn. Maar dan zijn de faciliteiten weer uh, volkomen anders. Waar zijn we in hemelsnaam mee bezig? Oké, okay, dankjewel voor het bellen, Charlotte. Uh, professor Martin Beuzen. Kunnen we echt kiezen of is het trabant, trabant, trabant eh, eh, één vorm? Dus Zo'n zo auto uit Oost-Europa waar je mag nog de kleur kan veranderen en de prijs is. Maar in feite krijg je wat Charlotte zegt, het is eigenlijk een volkverlakkerheid. Nou, de basisverzekering is voor iedereen dezelfde. Dus de, de vormen van zorg waarvoor iedereen eh, verzekerd is via de basiszorgverzekering, eh, ja, daar valt niet echt op te kiezen. Maar de, de premies kunnen wel uiteenlopen. En de kwaliteit in de dienstverlening van de verschillende verzekeraars die, ja, die kan ook verschillen. Dus er valt wel wat te kiezen. Maar nogmaals, heel veel mensen doen het gewoon niet omdat ze, omdat ze wel tevreden zijn. Ja. Uh, of omdat we te lak zijn. Nou, dat, dat weet ik niet. Kijk, vorig jaar zijn 5,3% van de verzekerden die zijn overgestapt. Ja. Nou, waarom is dat maar uh, relatief... Een gering aantal. In absolute aantallen zijn dat natuurlijk veel mensen. Ja. Maar het zijn natuurlijk niet alle verzekerden. Het is maar 5,3 procent. De meeste mensen zijn verzekerd via een collectiviteit, via hun werkgever. Ja. Of via een patiëntenvereniging, of via een sportbond, of een ouderenbond. En ze veranderen pas wanneer de werkgever ook verandert van verzekeraar. Serieus? Ja? Dus we zeggen gewoon makkelijk schapen en dat weten we. Twee derde is via de werkgever verzekerd of via de sociale dienst. En wanneer de sociale dienst of de werkgever een, uh, een nieuwe zorgverzekeraar vindt... of het nodig vindt om een nieuwe zorgpolis aan te bieden aan de werknemers... dan pas wordt er veranderd. Heel veel mensen uh, maken die oefening niet op die, op die website. Maar, maar de Nederlandse verzekeraars hebben in 2010 een premieomzet van 78 miljard euro... 70 miljard is weer uitgekund aan personen en bedrijven. Uh, uh, uh, dus je zou denken, in de zorg gaat er jaarlijks 35,8 miljard om. En dan gaat er maar 5 procent, die, die, die, die voert enige invloed uit op, op, op die zorgverzekeraar. Nou, in absolute zin zijn er natuurlijk grote aantallen mensen. Maar het is, uh, het is een hele kleine minderheid, inderdaad. Oh oh luisteraars, ik val hier van mijn stokje. Ik dacht dat de gemiddelde Nederlander iets activistischer was. Goedemorgen, Erik. Goedemorgen, Prem. Ik, uh, ik wil nog even reageren op wat het verhaal van die medicinale. Ja, van Jan Brand. Ja, ja dat, uh, dat gebruik ik ook. Ik heb uh, MS. En mijn neuroloog heeft uh, MediWiet uh, voorgeschreven. Ik zit bij de, bij de Mensis en ik krijg dat vergoed. De Mensis die redeneert uh, van: uh, ja, het is geen uh, geregistreerd uh, medicijn. Dus het zit niet in de standaardvergoeding. Uh, maar ze hebben een standaard uh, coulantse regeling voor, uh, voor mensen, in ieder geval mensen met MS, die door, uh, door de specialist uh, cannabis krijgen voorgeschreven. En dan vergoeden ze tot maximaal 45 euro per maand, vergoeden ze de mediewiet. Dus daar, daar maak ik dankbaar gebruik van. Erik Harika, is deze informatie waar Erik nu voor jou reden om het op je website te zetten? Nou, nee, dat kan je zo niet stellen. Kijk, want dit zijn natuurlijk wel zaken die uh, per persoon en per geval verschillen. En wat wij uh, vergelijken, dat is in elk geval de informatie die we ook op papier hebben. Zowel de premies als de voorwaarden van de zorgverzekeraars. Dus individuele gevallen kunnen natuurlijk altijd afwijken. En dan heb je natuurlijk ook te maken met, met, een, met een medische indicatie die hier waarschijnlijk gewoon de doorslag geeft. Oké, okay. uh, professor Uschut van nee? Ja. Nou, kijk, zorg is natuurlijk altijd maatwerk. En natuurlijk zal het uh, vaak niet zo zijn dat een mens uh, een compleet inzicht heeft in zijn eigen zorgbehoeften. In de toekomst, dat weet uh, welbeschouwd niemand. Maar er zijn nou, ook... ik weet het wel, want ik ga als ik, uh, ik rook en als ik longkanker krijg, ga ik gewoon uterasie plegen. Dus ik weet dat ik nooit ga bestralen en al dat soort dingen. Ik wil ook niet gereanimeerd worden, dus ik weet dat ik die zorgbehoeften niet ga gebruiken. Zorg kan natuurlijk altijd geweigerd worden, maar wanneer iemand uh, goed zicht heeft op zijn eigen zorg behoefte ja. in de nabije toekomst, zoals iemand met MS, die is geïndiceerd voor MediWit. Ja, daarvan kan ik me goed voorstellen dat hij via websites geïnformeerd wil worden over waar dat vergoed kan worden. Harry, je moet gewoon meer informatie bieden. Nou kijk, laat nou, toch nog even een reactie dat zijn natuurlijk, Dit zijn coulantse uitkeringen. Ja. En die, nogmaals, die worden per geval van, uh, de, worden die uitgekeerd en je kan daar geen, geen, geen nou, lijn in trekken. Maar je Harry, je zou kunnen schrijven dat op verklaring, basis van de verklaring van Erik... ...menses bij de coulantse anders is dan CZ. Ja, dat kan je wel zo stellen dat dat zo is. Of je kan een link zetten naar deze uitzending op je site... ...van luisteraars als u het wil weten, dan doe je een linkje. Dat is toch ook goed informeren, Harry. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. <laughs> um, Erik, hartstikke bedankt voor het bellen. Um, dus zou je Jan aanraden om over te stappen van CZ naar Mensis? Ja, ik weet het niet hoe het met de andere voorwaarden zit. Maar ik, ik zat vroeger bij de ISA en daar uh, vergoeden ze het helemaal. Maar ja, die zijn daarmee gestopt en toen ben ik overgestapt naar de Mensis. En de klantvriendelijkheid bij de Mensis, die, uh, die is hartverwarmend. Ik, uh, ik, kan net echt, uh, ja, ik, ik ben daar heel tevreden. Oké, okay, hartstikke bedankt Erik, Je gaat niet overstappen. Uh, professor Buizen, ik, ik, ik snap iets niet. We hadden, voordat Hans Hogevorst als minister deze wet maakte, waardoor hij de marktwerking kreeg, was het altijd een rotzooi in die gezondheidszorg voor, voor de consument, hè, voor de patiënt. Dan was je verplichtverzekerd, daar had je particulier verzekering. Is deze wet nou goed of slecht? Deze wet is beide. De ja. dingen... Uh, er zitten goede aspecten aan, er zitten slechte aspecten aan. Kijk, uh, het is natuurlijk voor veel mensen wel eenvoudiger geworden. Iedereen heeft gewoon een basiszorgverzekering. En als uh, mensen nog wat meer willen, kunnen ze ook een aanvullende verzekering hebben. Ja. Dus uh, iedereen zou je kunnen zeggen, uh, omdat heel veel vormen van zorg gewoon binnen het basispakket vallen... Ja. heeft toegang tot, uh, tot noodzakelijke zorg. Dat, dat is goed geregeld. Die, die, die onoverzichtelijkheid van vroeger, die heb je niet meer. Aan de andere kant... Maar voordat u naar de andere kant gaat, Robert stuurde inderdaad een mail... met de vraag of het beter of slechter was. En hij heeft qua gevoel, zonder dat hij het kan staven met cijfers, dat het beter was. Dat het beter is, dit huidige stelsel. Wachtlijsten zijn verdwenen. Dat zijn dus uh, dingen die altijd genoemd worden bij de, uh, als verdiensten van dit stelsel. En het is een feit dat er meer productie wordt gemaakt... En, en de wachtlijsten korter zijn geworden. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat dit, dit systeem... Uh, ja, ...draait, zou je kunnen zeggen... ...bij de gratie van de mate waarin mensen zich in staat zijn te informeren. Ja. En niet iedereen is uh, daartoe in staat uiteraard. Iemand die, die, die, die wat ouder is... Uh, ...die kan met gezondheidsproblemen. wil gewoon goede zorg nu om de hoek. Ja, maar en, die zou dus wel iemand kunnen vragen om te helpen. Je neefje, je achterneefje, je buurman... Uh, collectiviteiten. Dus uh, als je aangesloten bent bij een patiëntenvereniging, je hebt diabetes en je bent aangesloten bij de diabetesvereniging, kan de diabetesvereniging voor jou een, uh, een, een goed pakket regelen. Oké, okay. ik heb een vraag hier van Judith. Uh, uh, die is voor Harry en ook misschien voor u, elk jaar aan het einde van het jaar vergelijken ik via independente Zorgverzekeringen ja. en kies ik was als beste uit de bus kwam Maar ik vraag me af, hoe oh, onafhankelijk zijn dit soort sites? Ze krijgen toch provisie van de verzekeraars als ik via hun verzekering afsluit? Eerst naar jou, Harika. Krijgen jullie provisie van de verzekeraars als ze via jullie verzekeringen afsluiten? Nou ja, kijk, je hebt natuurlijk als Vergelijkingszijde het verdienmodel nodig. Dus dat, uh, dat is zo simpel als ik weet niet wat, denk ik. Voor uh, Indipende, maar dat geldt ook voor zorgplannen, uh, is het zo dat uh, uh, elke verzekeraar, die geeft gewoon een bepaalde vergoeding voor een, uh, een verzekering die via een site bij hem binnenkomt. Uh, het maakt ons als zorgverlener totaal niets uit welke zorgverzekering uh, gekozen wordt, want dat is natuurlijk altijd de keuze van de consument, maar dat is wel het verdienmodel. Oké, okay, professor, is dit een probleem? Vraagt u dit ook? Nee, ik heb zelf gekeken op die uh, internetsites en uh, het is altijd volstrekt, ja, je weet natuurlijk nooit welke provisies ze krijgen, maar je kunt wel zien als klant uh, welke kortingen je kunt krijgen via die, uh, die sites. En dat, dat wordt gepubliceerd. Oké, okay, heb je genoeg informatie? Want u zegt, want ik krijg ook van Jan Bakker... die zegt, zolang je niet de juiste informatie hebt... omdat mensen zo verschillen... Um, die informatietoestroom is toch nu veel beter? Dus ik snap niet dat, dat mensen dat moeilijk vinden... dat ze zoveel informatie hebben. Mensen uh, hebben geen informatie over de eigen toekomstige zorgbehoeften. Dat is natuurlijk altijd een probleem. Ja. Heel veel mensen zullen wat dat betreft onvoldoende geïnformeerd zijn en blijven. Dat is een feit. Aan de andere kant is het zo dat... De zorgaanbieders op dit moment nog steeds te, te weinig kwaliteitsinformatie bieden. in de richting van de zorgverzekeraars. De zorgverzekeraars weten eigenlijk ook niet. welke zorg ze inkopen en hoe goed die zorg nu eigenlijk is. Dat, dat is nog steeds een probleem. En hoe zou je dat kunnen verbeteren? Nou ja, goed. Uh, eigenlijk zou je, zou je willen dat, uh, dat zorgconsumenten. Uh, ...op eigen kracht bij ziekenhuizen, bij huisartsen... ...een standaardpakketje aan kwaliteitsinformatie zouden kunnen krijgen... ...om dat te spiegelen met het, uh, met het zorginkoopbeleid. Maar oh, we zijn toch gezegd. te lui. Ik kijk naar mezelf. Ik ben een beste activistisch mens. Uh, uh, maar toch ben ik te lui om dat te gaan doen. Ik, is, uh, ik vertrouw eigenlijk op de goedheid van mijn medemens. Uh, ja, het is inderdaad een feit dat uh, heel weinig mensen... Uh, Per jaar overstappen op, uh, op, op een andere zorgverzekeraar. En misschien is de zorg ook helemaal niet zo'n terrein waar je wil dat het keuzegedrag van mensen nou zo doorslaggevend is. Dus eigenlijk moeten we tevreden zijn hoor ik u zeggen. Nou, je, je, je, kunt, je kunt goede keuzes maken ten aanzien van, uh, hè, van, van de premie. Uh, dat soort van informatie weet je allemaal wel. Als je die sites raadpleegt. En je kunt er ook achter komen of ze aan wachtlijstbemiddeling doen. Of dat zorg die genoten wordt in het buitenland of die vergoed wordt. Dat soort van informatie kun je, kun je altijd wel krijgen. Maar waar iedereen mee blijft kampen, is het gebrek aan kwaliteitsinformatie uh, die eigenlijk aangereikt zou moeten worden door de zorgaanbieders. Susanne, ga je gang heel kort, want we zijn bijna door de tijd. Hallo, ik ben uh, Suzanne en ik, ik heb het plasticiteit. En ik merk dat je heel moeilijk kunt overstappen, omdat je nou wordt uitgesloten. Omdat ze zeggen, ja, bijvoorbeeld het is al bekend dat je therapie nodig hebt of zo. Duidelijk, dankjewel. Ik zal het meteen doorvragen. Dankjewel, Suzanne. Uh, uh, Susanne, hartstikke bedankt. Professor. Het gaat erom mensen die een chronische ziekte hebben, die zijn uitgesloten van die marktwerking. Uh, nee, de basisverzekering is voor iedereen toegankelijk. Dus verzekeraars hebben daar een acceptatieplicht. Dus uh, al ben je in verzekeringstermen een brandend huis... Ja. weet de verzekeraar dat je, dat je veel gaat kosten... dan moet hij je toch aannemen. Anders is het met de aanvullende verzekering. Ja. Dat is een echte schadeverzekering. En als dus een verzekeraar denkt... dit is mij te veel risico... dan kan je inderdaad geweerd worden. Maar dat geldt dus alleen voor de aanvullende verzekering. Ja, Dus, de dus, dus je kan, met de chronische ziekte kan je overstappen voor het basispakket... Ja. maar niemand neemt je aan... ze gaan niet concurreren op de aanvullende verzekering. Dat is juist. Uh, maar dat is ook wel informatie die op de websites te vinden is, hoor, of je, of je nou automatisch geaccepteerd wordt voor een aanvullende verzekering of niet. Oké, okay, Harika, we gaan nog naar de laatste bellen, dus ik ga je alvast bedanken. Wanneer kunnen luisteraars kijken uh, of je uh, site in de lucht is? Nou, we zijn natuurlijk nu ook in de lucht, alleen nu nog met uh, zeg maar de, de, oude, de huidige site. Ja. Uh, ja, ik moet het nog even een beetje geheim houden. Maar wij gaan in elk geval deze week los met, uh, met de nieuwe site okay. en uh, nogmaals zo snel mogelijk. Oké, okay. hartstikke bedankt voor je deelname en ik wens je heel veel succes. Professor, ik zit hier uh, uh, te kijken. Uh, uh, de mensen die um, allemaal het wantrouwen hè, tegen de zorgverzekeraars is vrij groot. Hè, dat mensen zeggen, het zijn oplichters, ze belazeren de boel, uh, hè, ze het schuiven erbij... Um, Zitten zorgverzekeraars door ontstelten in zo'n spagaat? Want de minister legt toch ook allerlei verplichtingen op? Nou, de bedoeling van het uh, nieuwe systeem is dat uh, de zorgverzekeraars... als het ware de marktmacht worden die, uh, die de marktmacht van het zorgaanbod kan breken. Ja. Dus het... Uh, in het systeem is het echt zo bedoeld dat de zorgverzekeraars voor ons optreden in de richting van de zorgaanbieders. Ja. Want volgens de opstellers van het nieuwe systeem zijn het de zorgaanbieders die het systeem te duur doen zijn en uh, uh, kwalitatief onvoldoende. Uh, Want de... daar bedoelt u mee ziekenhuizen, ziekenhuizen specialisten, specialisten, artsen. Okay. En die zorgverzekeraars die onderhandelen namens ons met die ziekenhuizen over de prijzen? Juist. Ja. En, en, en als ik het zelf zou moeten doen... een patiënt is toch machteloos? Want als ik op een bronkaar ergens binnenkom... ga ik echt niet onderhandelen. Uh... Een individuele patiënt is natuurlijk machteloos. Maar wanneer die via collectiviteiten een vuist kan maken... in de richting van zorgverzekeraars... dan wordt de zorgverzekeraar natuurlijk ook weer machtiger... in de richting van de zorgaanbieders. En de bedoeling is dus echt... dat de zorgverzekeraars als het ware... de zorgaanbieders gaan uitbuiten. Ja. En gaat dat gebeuren? Nee, ik denk het niet. Waarom niet? Omdat het zorgaanbod... Uh, nog steeds te schaars is in Nederland en uh, het nieuwe beleid. Uh, dat de minister onlangs heeft afgekondigd, uh, maakt dat de positie van de zorgaanbieders waarschijnlijk nog sterker uh, zal zijn. Men moet weer gaan concentreren en spreiden. En dat wil zeggen dat de zorgaanbieders eerst voor zichzelf gaan uitmaken wie wat gaat doen. En vervolgens mag de zorgverzekeraar gaan aanschuiven. Nou, wat ik leuk vind, een van mijn helden, dat is IJssel Erbudak van het Slotervaatsiekenhuis, die is daarin ook behoorlijk agressief als zorgaanbieder. Want hij zegt, ik ben de beste en ze gaan die gevechten aan, met die zorgen, en dat vind ik altijd leuk van der. Ja, alleen het probleem is dat uh, zij natuurlijk ook de best doet. Ja. Uh, maar dat zou wel betekenen dat wanneer er geen, geen fatsoenlijke tegenmacht is... Van de, van de kant van de zorgverzekeraars... dat de, de kosten van de zorg natuurlijk sterk zullen oplopen. Oh, -oh luisteraars, professor, u, u laat me in vertwijfeling achter. Hartstikke bedankt. En ik dank alle deelnemers en natuurlijk de belastingbetalers... de co-financiers van de publieke oproep. Speciaal voor de politie in Dordrecht en Amsterdam. En alle luisteraars die willen dat de leugen blijft regeren... en de waarheid onderdrukt moet worden. Zwarte Piet is racisme. En Sinterklaas bestaat niet. Leven de vrijheid van meningsuiting. Redactie: Rien Aarts, Fatima Basha, Jeroen Schapok, Anouk Tulner. Productie: Hans Twint en Momo Sarou. Techniek, Logistiek en Transport: Paul Rijman. Eindredactie: Barbara van der Klees. En Rien Aarts was ook de regisseur. Na de ster: de tropische stem van Jan van der Putten. En daarna Felix Meuters bij de gids.fm. Tot morgen. Namaste. Dag. Je zou zo graag een speler zijn Maar je staat aarzelend langs de lijn Bang om op je bek te gaan Je durft niet te kiezen Je mocht eens verliezen Zo bang om straks alleen te staan Maar ergens halverwege Kijk joh een van die IT-pro's die overwegen zelfstandig te worden? Wij geven niet alleen alle informatie, maar kunnen je ook begeleiden bij het opzetten en inrichten van je eigen business. Hoe? Kijk op onze website. Good thinking. Inmiddels weet ik welk merk medicijn goed werkt en van welke bijwerkingen krijg. Dus ik ben blij dat ik zelf mag kiezen voor mijn zorgverzekeraar. Sommige keuzes wil je zelf maken.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 Dit is Radio 1.